Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Gemeenten krijgen dit jaar ruim 600 miljoen om de problemen in de jeugdzorg aan te pakken. Met dat geld kunnen de wachttijden in de jeugd-GGZ worden aangepakt en kan de crisisopvang worden uitgebreid, zegt demissionair staatssecretaris Blokhuis. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar ze komen voor die taak geld tekort. In de Tweede Kamer praten ze weer verder over de coronacrisis. De PvdA zei net in het debat dat wat hen betreft het kabinet de versoepelingen terugdraait... Want ze vinden de coronacijfers nu te slecht om de winkels en terrassen open te gooien en de avondklok te schrappen. De cijfers van vandaag van de IC-opnames laten de grootste stijging in twee weken zien. De belasting blijft dus even groot en de risico's zijn niet kleiner. Op basis van die cijfers, zegt ook het OMT, is versoepeling niet verantwoord. De PvdA is daarom met een motie gekomen. Er is waarschijnlijk weinig steun voor. Zo wil de PVV bijvoorbeeld dat er nog veel meer opengaat. In Amsterdam hoeft cashierre Sandra geen ingewikkelde dingen meer te doen om haar kassahokje in te komen. Haar werkplek bij de supermarkt is vanaf nu ingericht met een rolstoellift. Geweldig nieuws voor de jonge cashierre die door een dwarslesie deels verland raakte, zegt ze bij NH Nieuws. Ik kan alles zelf doen en dat is zo belangrijk voor mensen als ik. Ik geef een voel dat ik normaal ben. Dus dat, ik ben niet uh, buiten gesloten en dat is zo belangrijk. De manager van de Amsterdamse supermarkt vindt het eigenlijk vanzelfsprekend om zo'n aanpassing te maken. Je moet gewoon kijken wat er wel kan en uh, als je kijkt wat er wel kan dan is er vaak heel veel meer mogelijk dan dat je eerst denkt. Fijne dag nog. Fijne dag. dag. En dan nog het weer. Ook komende nacht kan het plaatselijk weer gaan vriezen. Er kan ook wat mist ontstaan. Morgen wat meer zon dan vandaag. Maar nog altijd wel wat fris tussen de 11 en 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A10 Zuid bij Amsterdam richting Utrecht. En daar heb je nog 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Go ZANG Ik En daarvoor hoorde je Nana Imrose, zij is uh, 13 mei hier de gast uh, bij ons in uh, het, uh, de, uh, het uh, programma. 13 mei dus, uh, Nana Imrose, en zij uh, zal ook bij 3FM binnenkort uh, te horen zijn. Dus we hebben, denk ik, weer iemand die daarvan het vermoeden krijgt dat zij nog wel uh, heel erg uh, behoorlijk uh, wat laat zien in de nabije toekomst.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 Swans en Foxes. Uh, heel erg leuk, want dat uh, is wel grappig. Want ze kregen op een gegeven moment een melding van Joe Dart van je zeg, Dat zegt Marcus wel wat hoor, Wolfpack, Ja, zeker. Uh, ja, en dan sta je toch wel lichtelijk te stuiteren als je een bericht uh, krijgt van iemand van Wolfpack. Het is toch een hele grote band uh, inmiddels uh, geworden. En uh, dat heeft uh, wel aardige aanleidingen ervoor gezorgd dat ik op een gegeven moment zeg. Nou, maar lief.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 Het me. Ik, ik was niet met iemand aan het bel. GELACH Er zitten echt al vijf op de ja, te ja, te ja, Niet door elkaar, jongens. <laughs> niet door, <Nice>. door elkaar. <laughs> um, even voor de mensen thuis, uh, wie is Jamie Versteeg? Nou, uh, zij is van Winston Blue. Het is niet zomaar een reden dat we die uh, hebben gevraagd.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 Dat zal ik vertellen over het nummer. Uh, we hebben het nummer vorig jaar. Hebben we hebben, ja, wat over stilgeschreven. geschreven? Het is een beetje een nummer met een, uh, een feministisch uh, randje. Um, ik heb de tekst ook geschreven. Het gaat er gewoon een beetje over hoe mannen vrouwen soms kunnen manipuleren. En de emotionele muur die vrouwen dan als resultaat opzetten. Dus vandaar uh, ook uh, dat we in het zijn heel vaak uh, feelings en wall hebben gebruikt. Voor ja. um, deze dus is het echt een beetje.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 Nou, wij zijn eind 2019 ben ik met uh, gitarist begonnen, ja. uh, Luc Maas. Uh, dus uh, ja, echt een beetje net voor de coronatijd. Toen hebben we een beetje meegedaan aan wat lokale bandwedstrijdje in Zeeland. Ik, ik kom zelf uit Zeeland. Uh, ah. en daarna kwam corona.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 I hate me on the shining light So everyone can see the problems I have built this far ah, ah, ah, ah, ah. Feelings I build a wall Feelings I build a wall I'll be here Feelings I build a wall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 Uh, iets uithalen waarvan je denkt, nou, dat is uh, misschien eventueel bruikbaar, uh, wat ik uh, later uh, nog uh, wil laten horen? Um, nou, dat is wel goed, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Uh, misschien ook omdat ik schrijf die boeken zo in Nederlands en die mm. niet zijn in het Engels. Dus mm. uh, ja, echt, echt direct die teksten kan ik niet gebruiken. Maar nou, misschien is het ook wel uh, een keer leuk om te proberen. Ja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 uh, Alkmaar, Alkmaar op zijn mooist een beetje of niet? Nee, dat is in, uh, in Haarlem en in Amsterdam. Uh... Haarlem? Ja. <laughs> want, ja. Daar is in je bericht nou, er wel blij mee, want het is in Haarlem in ieder geval. Goed, even over de song. Want, uh, voordat, uh, ja. in allerlei, want, dat, want dat wil ik toch even van je weten. Waar gaat dat over?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 Hij is ook uh, op allerlei uh, kanalen te vinden, neem ik aan, deze single. Ja, klopt. Ja. Uh, gewoon alle streaming uh, dus Spotify, iTunes en uh, YouTube. Dat uh, nog niet allemaal, <laughs> overal online gewoon. Helemaal goed. Uh, hier is uh, sterrenweldering met Not With Me.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 good stay Ik Uit Nijmegen gekomen ze shameless en appreciate. vorige hoorde je sterrenweldering. Nou, uh, we kunnen beginnen, want je bent er ook uh, weer, Jip. Eindelijk. Heeft het geduurd? Ja, ja, ja. goed. Uh, dat was altijd wel fijn.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 Iets meer examenstress dan uh, radiostress. Aha, aha. Nou, uh, misschien, nou we horen het uh, zo een beetje. Uh, want het uh, is altijd leuk om even terloops uh, de, de gevoelens van je brichter... mee te nemen. Hoedens. Uh, <laughs> wat dat gaat. <t> <Yeah> het gaat, gaat helemaal goed komen. Uh, we gaan eerst uh, nog even een uh, stevig nummer uh, draaien. Dat is de volgende die uh, in het lijstje zit. Ja, uh, kijk, we hebben 3, 12 Noord-Holland vloedgolf. Dan moet die stevige materiaal wat buiten Noord-Holland uh, ook nog even gedraaid worden: Crashing Bats.